die door Welkom in een nieuwe aflevering over eindtijd en profetie. We praten opnieuw met Jan van Barneveld. Jan, hartelijk welkom. En vandaag gaan we het hebben over het geestelijke herstel van Israël. Nou, aan jou het woord. Oké. Okay. Herstel van Israël hebben we al gehad. Ik wist schoolmeester, sorry, dat hebben we gehad. Ja. Herstel van het land. En dat is voor een groot gedeelte gebeurd. Herstel van het volk, de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land. We hebben gezien dat er nog een grotere terugkeer komt. Ja. Al die Joden ook uit Frankrijk en die overgebleven Amerika. zijn in... Amerika. En, en in Rusland ja. en Amerika, die zullen ook nog een keer terugkomen. gaat allemaal nog in deze tijd gebeuren, want het gaat allemaal razendsnel. En nu wordt er ook een geestelijk herstel in de Bijbel voorzegd. van het Joodse volk. Van het Joodse volk. Ja. Want het is heel duidelijk dat de Joden in ongeloof, althans ongeloof, niet geloof in de Messias, in Jezus, teruggekeerd zijn naar het land. Ja, <coughs> dus <coughs> eigenlijk, Joden... ja eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, um, er is eerst op alle fronten een natuurlijk herstel, heeft er plaats gevonden. En we weten van, uh, vanuit het woord dat altijd eerst het natuurlijke er is en dan het geestelijke ja, komt. Ja. Dus als al het natuurlijke hersteld is, kan het geestelijke hersteld ja. worden. Ja, dat lezen we heel duidelijk ook in de Bijbel. Neem dan je? nou bijvoorbeeld Jezaja 43. Jesaja 43. Dat is weer dat hoofdstuk van het herstel van Israël. Ja. Daar staat ook weer, ik doe u naar nou Kroos, vers 5, van het oosten komen, vergaderen u van het westen. is allemaal gebeurd. Ik zeg tot het noorden geef, dat is oh ja, ook dat gebeurd. We ook gehad. En tot het zuiden houdt niet terug. We zijn allemaal uit Arabië ook gekomen en uit Zuid-Afrika. Ja. En dan zegt het slot van dat stuk... ...doet het volk uitgaan dat blind is, ook al heeft het ogen... ...en dat doof is, ook al heeft het oren. Dus duidelijk in de Bijbel voorzegt ...dat het volk in blinde en in dove toestand zal terugkeren. Ja, ja dus ze, ze waren verblind... Ze waren doof geworden voor het woord van God, ja. voor de Messias, ja. en uh, in die toestand komen ze terug in Israël. Volgens het bijbelse woord. Dat Volgens... lezen we ook in Ezekiel, in Ezekiel 37 krijgt Ezekiel, die grote profeet, die krijgt een visioen. Prachtig visioen, nou prachtig. Hij ziet een enorm massagraf. Ja. Hier ligt een stapeltje schedels. Ja. En daar ligt uh, een stuk of 30, 40 halve borstkassen. En wat uh, rugwervels en wat nekwervels. Nou, lekker en af en toe een griezelig handje <laughs> steekt uit het zand. Ja, ja, het je maakt grubelig, het wel heel mooi. <laughs> een gruwelijk massagraf. Ja. En de Heere God zegt tegen hem, Loop er eens omheen, bekijk het eens goed. Dat is die hele bekende passage. Ja, een bekend verhaal. En dan vraagt de Heere God aan hem, de Heilige Geest vraagt aan hem. Kunnen deze beenderen herleven? Ja. Nou, wij zouden zeggen, nou heer, vrij moeilijk, maar bij u is niet zo mogelijk. Maar Zegel is beleefd en die zegt, Gij weet het, heren. Ja, ja. Profiteer over die beenderen. De mens moet weer profiteren. Frappant, he? Dat God altijd de mens uh, aans, uh, inschakelt. Ja, er zijn natuurlijk heel, hele uh, volksstammen die vinden dat profetie heeft afgedaan. Nou ja, dan hebben ze de profetie nooit gelezen. Nee, want op dat moment zegt God tegen de mens... Profiteer ja. over deze win. Uh, het moet altijd geprofiteerd worden. Profiteren is het spreken van de woorden gods. Ja, en dat is dus en, ook nog voor deze tijd. En voor deze tijd. En de zegen deed het ook. Ja. En dan staat er. Een geruis ontstond, een gepiep en een gekraak. Ja, want die uh, schetels die begonnen te rollen, en die borstkassen begonnen te kruipen, en die beenderen kwamen eraan. Alles wat bij elkaar hoort. En binnen een mum van de tijd stonden er een paar honderd biologielokalen vol magere dus... <laughs> Echt magere Echt magere stonden daar. En dan ja. staat er: spieren trokken zich eroverheen. En symbolisch ziet men dat als de Hebreeuwse taal, die uh, in de eerste helft van de vorige eeuw herleefd is. Het volk met één. Maar staat er dan: geest was er in hen nog niet. Dus het was eerst alleen nog maar een natuurlijk herstel. Ja, precies. En dan dus... zegt de Heer God tegen Ezekiel: profeteer opnieuw. Profeteer tot de geest. En dan profiteert hij tot de geest. En dan komt er geest in. En dan krijgen we het geestelijk herstel. Oké, okay, nou, uh, daar moest Ezekiel dat doen. Ja. Uh, betekent dat er nu iemand moet komen die moet gaan profiteren uh, dat de geest in uh, Israël komt? Of hoe gaat dat werken? Wat, wat gebeurt er dat opeens zeg maar, die overgang wordt gemaakt van het natuurlijke naar het geestelijke. Hoe, hoe uh. gaat dat tot stand komen? <kwijnt> we zouden tegen Jan van Barneveld kunnen zeggen van... Jan, we stellen jou aan even als profeet. Ga naar Israël en profiteer dat de geest in Israël komt. Nou, die eer is jullie niet uh, te beurt gevallen... en zal jullie niet te beurt vallen. <kwijnt> nee. om profeten te benoemen, want die eer is alleen het is allerhoogste... Amen. die zijn eigen profeten benoemt. Nee, dat is duidelijk. Maar wel is het zo... Dat, uh, dat inderdaad het grote moment van, laat ik zeggen, het herkennen van het Joodse volk... zal zijn op het moment dat uh, zij hem zien die zij doorstoken Ja, hebben. maar uh, is de geest voor die tijd, zeg maar... Ook. De geest is ook al voor die tijd. Kijk, de geest is niet weg bij het Joodse volk. Nee. Alleen, ze zijn alleen maar verblind vanuit ons standpunt, mm -hmm. voor de identiteit van de Messias. Ja. Ze hebben dezelfde Bijbel als wij, het Oude Testament. En ze hebben uh, dezelfde God, ja. die, als wij, mogen, wij mogen hun God aanbidden, mm -hmm. laat ik het zo even zeggen. Ze ja. hebben ook hetzelfde woord. En dezelfde Heilige Geest werkt ook bij hen. Maar ze zijn nog blind, onder Gods plan, om... ...voor de identiteit van de Messias. Ja, maar de Heilige Geest overtuigt toch uh, ja. een mens dat nou. de Jezus de Messias is. Dus als het zij de Heilige Geest is, hebben... Het dus, wonderlijk is ja. dat omstreeks 1969 is daar een opleving begonnen... ...het begin van uh, het her, geestelijk herstel van Israël. Want voor die tijd, je zou bijna zeggen je kon preken zoveel je wilt... Maar er kwam bijna geen Jood tot geloof. Ook logisch natuurlijk, naar nou alles wat de Christenheid is al aangedaan heeft. Ja, los daarvan. Als iemand doof is, is het lastig gepraat. Het is het ze. buitengewoon lastig. Ja. Ja. En de Bijbel die zegt: de Heere God gaf hen een geest van diepe slaap. Zat ja. in Romeinen. Ja. De heer God deed het zelf. En is het dan aan ons om dat te doorbreken? Uh, dat lukt ons natuurlijk niet. Nee. Maar in 1969 is er een bijzondere beweging begonnen. En heeft de heilige geest, heeft zeer veel joden overtuigd van het Messias zijn van de Heer Jezus. En er zijn er tien, tienduizenden Jews voor Jezus, zijn in Amerika. Ja, ken ik. En er zijn duizenden, duizenden Messiaanse joden in de Oekraïne, in Kiev. Er zijn hele gemeentes die uitsluitend dat joden bestaan. En ook gemeentes die uit een mengsel van gelovigen uit de heidenen en uh, gelovigen uit Israël bestaan. Hebben we dat hier in Nederland ook? In Nederland zijn ook een aantal groepen, uh, niet zoveel, die inderdaad <coughs> op sabbat samenkomen. Waar een paar Joodse mensen in zitten die in Yeshua geloven en waar uh, ook heidense gelovigen in zitten. Maar niet een, een, een, een, een, een, een, zeg maar een grote groep messiaans nee, Joden in Nederland? Dus een uh, marginale groep. Ja. In uh, Minsk in uh, Wit-Rusland daar heb je ook van dergelijke groepen. Ja, ja. En die doen ontzettend groot en belangrijk werk. Ik heb eens dus met een van die vertegenwoordigers gesproken. En ik zei, joh, het wordt tijd dat jullie ook naar Israël gaan. Ja, pas maar op. Want de antisemitische jagers in de Oekraïne en, en, en in Rusland, die maken zich alweer klaar. Ja, zei hij toen, dat geloven we ook. Maar het is moeilijk, want krijgen zij een inreisvisum. Ja, precies. Ja. En het tweede is, hier werkt de Heilige Geest. Joodse mensen die krijgen zo een, een visioen van de heer Jezus. We zien hem. Is dat plaatsgebonden dan? Ja, nou, plaatsgebonden. De heilige geest werkt nu hier en dan werkt hij daar. Ja, ja, nee. maar jij zegt, zegt, of tenminste, die, die joodse persoon zei, uh, hier werkt de heilige geest, alsof die ja. dan misschien ergens nou, in Israël Er In Israël zijn ook 6000, misschien 7000 Messiaanse ja. joden. Maar daar is die opleving nog niet zo krachtig, snap je? Ja. Okay. God kiest naar wie Hij wil ja. en Hij kiest de tijden die Hij wil en de plaatsen die Hij wil. Precies. Maar wij bidden daarvoor. En wij bidden en God antwoordt altijd op de gebeden van Zijn kinderen. Heeft dit te maken met uh, als de heer Jezus zegt uh, dat wij moeten letten op de vijgenboom? Dat is alles. Dat is alles. Die, die, Wat de... is de betekenis van de vijgenboom? Dat is interessant. Ja. Dat is heel interessant. Er zijn de heer Jezus spreekt drie keer over een vijgenboom. De eerste keer spreekt hij over die vijgenboom die uh, geen vruchten droeg. Ja, dat is een hele opmerkelijke passage. Een rare verhaal. Uh, ja, zeg. heel raar verhaal. Ja. De landman ja. die is met die vijgenboom bezig. De eigenaar die komt en zegt... Landman, al drie jaar heeft die vijgenboom geen vruchten voortgebracht. Ja. En die vijgenboom staat symbolisch voor Israël. Ja. En hoe lang heeft de heer Jezus daar in Israël gepreekt? Drie jaar. Ja. Dus de, land, de, de eigenaar... De Heere God, die zegt tegen de Heer Jezus, tegen de landman... Nou ja, hak, hak dat ding maar om. Hak dat ding maar om. Dat zegt de, dat de, zegt de uh, landman. Dat zegt, dat zegt de eigenaar. De eigenaar. Nee, de Heere God. Ja. En de ja. landman is de Heer Jezus. Oké, okay, ja, precies. Dus, ja. dus de Heer Jezus uh, krijgt eigenlijk zegt, de opdracht van, nou ja, hak hem maar om, want... Uh, Breng toch geen ik toch geen vruchten voor? Wat zegt, wat zegt de landman dan? Uh, de, de, de, zegt de Tuinier. Ja. Je zegt, lak er nog één keer omheen scheppen en wat nest erbij doen. En als die dan nog geen vruchten draagt, dan moet u hem maar vernietigen. Dan moet hij maar omgehakt worden. Ja. Nou, Wat gebeurt? Die vernietiging van die vijgenboom is al pas in het jaar 70 geweest. Toen Jeruzalem verwoest werd. Ja. Dus uiteindelijk om één of andere reden heeft Israël weer 35 jaar uitstel gekregen. Ja, ja precies. Dat, opnieuw is daar een uitstel. En waarom is dat uitstel daar gekomen? Wie waren er in Jeruzalem bij tienduizenden en nog eens tienduizenden messiaanse joden? En daarom zegt Paulus: In de tegenwoordige tijd is er ook nog een rest overgebleven. En God werkt altijd met een gelovige rest, waardoor hij de anderen nog wat uitstel kan nou, geven. Heb je het over tienduizenden messiaans, uh, messiaans beleidende joden in dit Tijd vlak na uh, het ja, ja. neengaan van de heer Jezus. Oh, ja, vele, vele. De apostelen zeggen dat zelf ook een keer tegen Paulus. Ja. U ziet hoe velen daar in Yeshua geloven. en zijn alle ijveraars voor de wet, zeggen ze dat. Oké. Okay, ja. ja. Dus en, dat heeft geleid tot uitstel. Ja, ja, en daarom is de gemeente is ook het zout der aarde. Want dat is bederverend. Ja. En dat is toen ook gebleken. Ja. Nou, dat is de eerste vijgenboom. Ja. De tweede bij vijgenboom is nog een vreemder verhaal. Ja, Deer Jezus die, die uh, was, uh, was onderweg ja. en hij kreeg honger en ziet daar een vijgenboom. Ziet daar die vijgenboom ja. en er zitten geen er zitten alleen maar bladeren aan. Ja. En uh, want staat er, het was de tijd niet voor de vruchten van de vijgenboom. Dan is het dus logisch dat er alleen maar bladeren aan zitten. Dat is het logisch. En toch vervloekte Heer hem. Ja, dat is zo'n dat heb ik eigenlijk nooit helemaal goed begrepen. En toch zegt de Heer, niemand zal de vrucht van je eten in deze eeuw, uh, staat in deze eeuw. Ja. Dus wat gebeurt, vreemd, het ja. is niet logisch wat je zegt, nee. maar wel profetisch dus. Ja. dus Israël dat... heeft tot op de dag van heden nog niet de vruchten van de Messias kunnen doorgeven aan de wereld. Okay. Dat komt dat later dat, pas. Dat is het beeld ja. uh, dat alleen maar bladeren aanzetten. Ja. Want... Daarom zingt de profeet Habakkuk ook dat beroemde lied. Welk? Maar ah, dat weet je toch ook wel. Dat Ja, het misschien dat wel, maar dat moet ik wel ja. even horen hoor. Ja, ja, natuurlijk ja, moet je dat horen. En met mij hoop ik heel veel mensen thuis, want anders win ik het ja, ja. Uh... Maar dat niet dat zingen ze allemaal thuis. Ja? Als ook. oude vij. Oh, oké, okay. ja, uh, ja, heb Ik, ja, ik <lacht> moet maar even beginnen. Als oude vij gewoon duwen. Al, okay. nou, dat is ja. Israël. Ja. En geen vrucht aan de wijnstok zijn enzovoorts. En als zou ik al de. Even doen. kijken, ik zal het even bijpakken? Bij Habakkuk. Het laatste hoofdstuk, de laatste verse. Ja. Daar heb vers zou de vijgenboom niet bloeien en geen opbrengst aan de wijnstok. Israël is ook de wijnstok. Ja. ja. Wat zal dan doen? Nochtans zal ik juichen in de heren en jubelen in de God van mijn heil. Ja. Ondanks het feit dat Israël, wat de Messias betreft, geen vruchten droeg, die vijgenboom, mm -hmm. moet je maar eens de synagogediensten meemaken. Moet je maar eens het Joodse gebedenboek lezen. Het is één en al lofprijs voor de Almachtige. Wij, veel evangelische groepen, zijn terecht blij en dankbaar met lofprijs. En hoe uitbundiger hoe beter. Maar we kunnen nog altijd leren van het juichen in de Heer, het jubelen van de God van mijn hel. Als je dat op Simcha Torah ziet, heb je al eens gehoord van Simcha Torah? Nee, vertel. Simcha, dat meisjes, namelijk vreugde, betekent dat. Mm -hmm. En Torah is de wet. Ja. En dat is wat die orthodoxe Joden... Oké. Okay. Met de Torah-Rolland ja. dansen gaan. Ja, dat heb ik natuurlijk gezien. Schitterend mooi. Ja. En dan denk ik wel eens, die orthodoxe Joden hebben nog meer vreugde met de wet dan wij met de Heer Jezus hebben. Ja, dat is natuurlijk altijd heel bijzonder als je ja. bij de klaagmuur ziet, als, als de wordt gedaan door die, door die jongens, ja, ja. wat een feest dat altijd is. De blijdschap straalt ervan af. Ja. Dat is mooi. Ja, en daarom. Dat is God. heel apart ook eigenlijk, nee, want God als is je... niet geweken van Israël. Nee, want dat is natuurlijk, als je be bedenkt wat dit volk allemaal heeft meegemaakt mm -hmm. en waar ze doorheen zijn gegaan, dan kun je nauwelijks voorstellen dat men zo blij is. Ook uh, bedoel, leven in Israël en je ziet, uh, zeg maar, wij zouden heel erg angstig zijn om in een bus te stappen of weet ik wat. Uh, van wat kan je allemaal niet overkomen? En wat overkomt? De Israëlieten daar allemaal niet. En toch, als ik daar op uh, bij die klaagmuur sta... en ik zie al die vreugde op die gezichten... en ze roepen de Messias aan... en denk van, hoe is het mogelijk? Ja, ja. het is mogelijk. Ja. Omdat het nog steeds Gods volk is. Ze ja. zijn nog steeds de vijgenboom. Nog één keer klein kleint uit, uit Hooglied. Dat is zo ontzettend mooi. Ja, ook ik... Hooglied, ja. Hooglied, hoofdstuk 2. Hooglied is het lied van... De liefde van God voor zijn volk is er. In, in tweede instantie is Hooglied ook een, natuurlijk een gewoon liefdeslied. Ja. In derde instantie is het het lied van de liefde van de heer Jezus voor de gemeente. Het is zo rijk. En nu staat die vijgenboom, komt ook in Hooglied voor. Komt ook. Nou, dan gaan we even kijken waar dat precies staat. Even zien. Ja. Vers 10. Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone kom. Want zie, de winter is voorbij. Welk hoofdstuk hebben we dan? Hoofdstuk 2, vers okay. 10. Want ja. zie, de winter is voorbij. Wat is de tijd van de ballingschap is voorbij. Is ja, de winter ja. is voorbij. Ja. De regen is over verdwenen. Het plenst niet meer. De bloemen vertonen zich op het veld. De zangtijd is aangeboden. Het verkeerde van de tortel wordt gehoord in ons land. En nu komt het. De vijgenboom laat zijn vroege vruchten zwellen. Messiaanse joden. De vijgenboom geeft drie keer in het jaar vruchten. Ja. En de vroege vruchten zijn de Messiaanse joden. God is begonnen aan het herstel van Israël. De wijnstokken in bloei geven geur. Nog geen vruchten, geven geur. En dan komt 614 zo diepgaand. Moet je luisteren. Mijn duif in de rotskloof. kloof. Dat is de Jezus. De heilige geest is de ja. duif. In de schuilhoek van de bergwand. Hij is nog verborgen. Hij zit in die rotsgloof. Ja. Ze zien hem nog niet. Ze voelen wel dat hij eraan komt. Ja. Ze voelen dat de westerjaas ja. eraan komt. En hij is nog verborgen in de schuilhoek van de bergwand. En Israël roept, uh, laat mij uw gedaan te zien. Laat mij uw gedaan te zien. En dan zien ze de wonden in zijn handen en zijn voeten. Oh, God, als ik erbij mag staan, ik ga ze ook gaan huilen. Ja. Nee, zo ja, mooi is dat, dat ja, ja. Laat mij uw gedaan te zien. Laat mij uw stem horen. Want zoet is uw stem. Hm? Dat is dus... De wijnstok die nu gaat bloeien. Dat is de derde wijnstok die de heer Jezus ook behandelt in uh, Matthäus de, 24. De derde vijgenboom. Let op de, de, de derde vijgenboom. Ja. Let op de vijgenboom. Wanneer hij begint uit te botten ja. en begint bloeien, weet gij dat de zomer, ook wel wat vertaald, weet gij dat het einde, de eindtijd nabij is. Dat deze dingen allemaal gaan geschieden die de heer Jezus in zijn eindtijd zegt. Dus we moeten als uh, kinderen van God letten op het geestelijke herstel van Israël. Naarmate dat vordert, uh, komt ook de tijd nabij dat de ja, Jezus terugkomt. Ja. Maar we zijn dus nu al aan het begin van het geestelijke herstel. Ik zei net. 1969, zei De vroege vruchten, vruchten, jij, ja, ja, de vroege vruchten die zijn al uh, begonnen te komen ja. in Israël. Ja, dan zeg ik, na nou, 1969, uh, de Bijbel spreekt heel. heel veel over 40 jaar, dus dan uh, 19, 2009. Uh, ja. Gaat hij toch met haar <laughs> halen? Nee <laughs> nou, hoor, nee, absoluut niet waar. <laughs> ik, ik zal je troosten, een goede vriend van me, die begint al met 2007. Oh kijk aan, ja, nee, ik, ik wil als er een, een Europese wagen, president hoor. gekozen wordt. Oh, is dat in 2007? Ja, zoiets, ja. Dat wist, zoiets, dat ja, wist ja. ik niet eens, ja. Of dat ja, verhaal. maar die, kijk, heeft, die heeft ook een aanloop nodig. Ja, ja. <laughs> ja. Bedoel, die, is er, die is er dan wel, uh, wordt wel gekozen. Maar voordat hij zijn macht kan spreiden, moet hij wel iets verder zijn. Maar we zien dus dat God doorgaat met ja, zijn nee, plan. Ja, precies. Geweldig. God gaat altijd ja. door met zijn plan. Dwars ja. door alle tegenstand heen ja. werkt hij, dwars door de tegenstand in ja. Israël heen, werkt hij op een machtige manier. Ja. En, en, en daarom, een interessante ontwikkeling is ook, dat Israël steeds meer gaat begrijpen dat de enige vrienden in de wereld die ze nog hebben... Dat dat de bijbelgetrouwe christenen zijn. Of ik kan beter zeggen dat die te vinden zijn onder de bijbelgetrouwe christenen. Ja. Ze en hebben zelf. Werken de bijbelgetrouwe christenen dat ook als ze in Israël zijn? Uh, weet ik niet. Ik ben de laatste jaren helaas niet in Israël okay. geweest. Ik hoop weer gauw een keer te mogen gaan. Maar uh, dat weet ik niet. Hmm. Maar wel, heeft de Knesset bijvoorbeeld, het Israëlische parlement, heeft een commissie ingesteld om al die messiaanse joden, nee, al die Christenen? Die bijbelgetrouwe christenen ja. te bemoedigen in hun steun aan Israël. Ja, ja. Maar volgens mij heeft dat alles met toerisme te maken. Ze willen graag dat de toeristen naar, uh, naar Israël ja. komen. En, en, en dus uh, economisch, economisch belang. In Seoul is er een samenkomst geweest van duizend uh, evangelische christenen uit heel Azië. Ja. En er waren zakenlieden bij en voorgangers en predikanten ja. waren erbij en politici. En die hebben ook een krachtige politieke statement gemaakt. Ten naar eerste, Israël toe. Zeg je? Naar Israël, naar Israël, Israël toe, toe ja. ja. Ten eerste, wij zullen aan onze regeringen vragen de ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem. Want die staan nu nog steeds in al, Tel Aviv. Tel Aviv. Ja. Weet je wanneer al die ambassades naar Tel Aviv zijn gegaan? Ja, het staan iets voorbij. Maar ik kan in 1980. Ja. Want toen heeft Israël Jeruzalem tot eeuwige en ongedeelde hoofdstad van Israël gemaakt. Ja, terecht. Terech, Terech, ja. zeg, zeg ik dan. Maar al die ambassades zijn weggegaan. Ja. En waarom? We moeten onze regering dus ook oproepen om uh, de ambassade terug te brengen naar Jeruzalem. Het zou een eerbetoon zijn aan de koning van Israël. Maar wat kunnen wij Nederlanders daar aan doen? Zou nou, het... Een, Wordt het niet altijd tijd om dat te doen? Een briefje naar het CDA als je CDA stemmer bent. <laughs> een briefje naar Rauwvoet. Ja, ja. Tot nog toe ja, is er maar één parlementslid die daar reclame voor gemaakt heeft. Dat is Rauwvoet. Dat was niet Rauwvoet, oh. helaas. <laughs> Nee, maar ik, ik, uh, hij is flink genoeg om dat te doen. Ja, precies, absoluut. Ja, en, ja. en dat zou een eerbetoon aan de koning van Israël zijn. Het ja. zou een enorme zegen zijn voor Nederland als we de moed hadden. Nou, zullen we dan nu oproepen dat heel Nederland een e-mail e stuurt naar het uh, uh, ministerie van Buitenlandse Zaken van of naar het ministerie van Algemene Zaken? Ja, dan krijg je van, de minister-president. Ja. Van, uh, wij vinden dat uh, de ambassade onze, onze ambassade, die ons vertegenwoordigt, want zo gaat het natuurlijk ook nog eens een keer. Ja, ja, het is ja, niet ja. alleen maar de koningin die ze vertegenwoordigt, ze dus vertegenwoordigen ook ons. Want wij vinden met z'n allen dat de uh, ambassade terug moet in Jeruzalem. Ja, nou ja, als, dat, uh, op... als ik met z'n allen ben, dan ga ik katalaniseren <laughs> natuurlijk. <laughs> dus dan, we gaan terug naar de les. <laughs> Oké. Okay. Ja, Ik denk dat uh, de vraag zou kunnen zijn van hoe loopt het eigenlijk af met dat geestelijke stel? Ja. Um, we zitten nu op een periode... Die eigenlijk aansluit in de periode vlak na de hemelvaart van de Heer Jezus, vlak na de Pinkster eigenlijk. Ja. Want toen waren er in Israël, waren de Phariseeën. Dat waren zeer orthodoxe Joden. Nu zijn er in Israël ook orthodoxe Joden. Ja. Toen waren de Sadduzeeën. Nou, die geloofden niet zo erg veel. Niet eens in de opstanding. Ja. Nu zijn er ook liberale Joden. Ja. Het zijn wel religieuze Joden, mm -hmm. net als de Sadduzeeën. Maar, maar die zijn er ook. Toen waren er zeer orthodoxe joden. Ongelooflijk, de Essenen en andere. Nu zijn er ook zeer orthodoxe joden, mm -hmm. ultra-orthodoxe joden. Ja. Toen waren er ongelooflijke joden, uh, seculiere joden, ja. de Herodianen. Mm -hmm. Nu zijn er ook seculiere joden zoals Peres en Berlin en andere leiders. Ja. Toen waren er Messiaanse joden en nu zijn er weer Messiaanse joden. Ja. Dus we zijn compleet. Het, de situatie is echt als een schaakspel, alle stukken staan op zijn plaats... Ja. om de laatste dingen te laten voltrekken. Ja. Het is net alsof God zo'n kleine 2000 jaar uit de geschiedenis wegsnijdt... Ja. en dan weer aansluit, ik zou bijna zeggen in de tijd van Cleopas... of in de tijd van Paulus of in de tijd van Petrus, snap je? Ja. En wat vroegen de apostelen toen de Heer Jezus naar de hemel ging... in handelingen 1 vers 6... Naast zijn hemelvaart is de Heer nog 40 dagen met ze bezig geweest. Ja. Hij heeft ze 40 dagen bijbelstudie gegeven. En er bleef er maar één vraag over. Heren, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Precies. We zei de Heer niet, zoals hij dat vroeger op kategorisatie hoorde, ze vergisten zich. We <laughs> zei de Heer niet. Nee. De Heer zei, ontweek die vraag eigenlijk. Aha. Want ik denk als de Heer tegen ze gezegd dat uh, apostelen... Mag je daar niet druk over duurt nog 2000 jaar? Ja, dan waren ze op hun lauren gaan rusten. Ja, of, of ze hadden de moed opgegeven. Ja, precies. Ja, maar de heer die zegt nee, jullie moeten eerst het Evangelie gaan verkondigen. Mm -hmm. In Jeruzalem, in Samaria, en, en Judea en over de hele wereld. Ja. En dat, dat, dat is het belangrijkste. Wat dus dat moet eigenlijk eerst afgemaakt worden, voordat het geestelijke herstel kan komen? Uh, voordat Israël, geestelijk tot herstel komt, ja, dat moet het eerst afgemaakt worden. Ja, dan moet dus eerst Nederland weer terug naar Jezus. Nederland heeft zijn kans gehad. Nou, krijgt hij geen kans meer? Zouden de, zou de, de niet de, nog een keer klinken? Bij ons in de gemeente in de bidstond wordt iedere woensdagavond gebeden, heren. Alsjeblieft, we verdienen het niet, maar geef ons land alsjeblieft nog één kans. Maar wat voor, zegt de heer? Voordat het doek valt. Maar wat zegt de heer? Uh, volgens sommigen is de heer daar positief in. <laughs> en ik uh, in de gemeente. Yeah. En uh, ik ben daar... Twijfelachtig in. Ik hoop het met mijn hele hart. Maar ik... we hebben het zo grandioos verknold in Nederland. Ja, we hebben in een eerdere aflevering uh, vastgesteld dat Nederland vooropgelopen heeft in de Gouden Eeuw. Ja. Dat Nederland nu voorop loopt in het negatieve. Zou het niet zo kunnen zijn dat Nederland weer voorop gaat lopen in, het, uh, in een nieuwe refei? In een nieuw... ...opleving geestelijk gezien. Zou dat niet kunnen? Ik, ik heb daar nog steeds hoop voor. Uh, ja, ik, ik, ik word dan ineens heel evangelisch en heel vroom. <laughs> Bij de Heer is alles mogelijk. <laughs> ja, precies. Al. Dat is wel een heel makkelijk antwoord. <laughs> ja, het is ook makkelijk. Uh, maar Ezekiel zei het ook, Heer, Gij weet het, zei uh, ja, uh, ja, ja, Ezekiel. <laughs> Profeet onder de profeten. <laughs> uh, ik heb nog geen visie om daarover iets, nee. iets okay. meer te zeggen. Want, Goed. Uh, we we zetten niet half. Hoezeer net, net altijd het verknopt heeft. Ja. We exporteren zelfs onze goddeloosheid. Maar ja. nou goed, in zijn algemeen het kunnen we stellen dat het werk in de wereld afgemaakt moet worden. En dan zal ook het geestelijke stel van Israël ja. vervolvoerd worden. Ja. Wat is nu, om af te sluiten, de plaats van de kerk en van de gemeente? Wat is onze verantwoordelijkheid? Twee dingen. De Jezus zegt... Eerst moet het evangelie verkondigd worden aan alle volken en dan pas zal het einde aangebroken zijn. Ja. En dat einde, dat houdt in ook het herstel van Israël natuurlijk. Ja. Dus de allereerste taak van de gemeente is en blijft de verkondiging van het evangelie. Wat is en blijft. Ja, de tweede dus uitgaan, taak, dus gewoon uitgaan. en ja, uh... Zending ondersteunen, uh, het evangelie brengen. Maar de tweede belangrijke taak, en waarom zijn we, uh, is de gemeente geroepen in deze tijd... Dat wij goed in de gaten hebben wat de prioriteiten van God zijn in deze tijd. Wat is Gods prioriteit? Ja. Hij heeft haast, want er staat in de Bijbel, ik zal het in die tijd met haast doen geschieden. Ja. En, en in de Openbaring lezen we, Heer Jezus, kom haast de geluk, Inderdaad. kom met haast, ja. kom spoedig. De Heer heeft haast om zijn plan te voltooien. En, en daar schakelt hij eerst voor in. Ja. En dat is Gods prioriteit. En God wil gebeden zijn. En daarom is het zo belangrijk dat de gemeente biddend achter Israël had staan. Ja, dat is en daarom dus aan... zegt de Paulus ook in Romeinen 11, Aha. vers 30. Vers 29 begin ik mee. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. God heeft één keer Israël geroepen en hij blijft geroepen. Hij kiest geen ander, krijg je. Ja. En de gaven en de verbonden en alles wat aan Israël gegeven zijn, die blijven bij Israël. En dan gaat God Paulus verder. In vers 30, want evenals gij vroeger aan God ongehoorzaam was, mm -hmm. maar nu ontferming hebt gevonden, waardoor. Daar dat bedoelt die, hij ons mee? Ons heiden, ja, ons geloven gaat heidenen. Ja. Waardoor hebben we ontferming, door de heer Jezus natuurlijk, maar hij zegt ja. er ook nog bij, door hun ongehoorzaamheid. Ja, precies. Doordat zij ongehoorzaam waren, hebben wij de heer Jezus leren kennen. Ja. En nu komt het, zo zijn deze nu ongehoorzaam geworden, opdat, en nu komt het, door de u betoonde ontferming. Ook zij thans ontferming zouden vinden. Wij hebben ontferming gekregen om die ontferming terug te geven. door onze gebeden, door onze steun, door onze bemoediging door te geven aan Israël. Dat is zegt Paulus hier. Ja, en dan komen we weer terug in die uh, visuele cirkel. Op het moment dat wij Israël gaan zegenen, Israël gaan helpen, zal die zegen ook weer terugvloeien naar ons. Mogen de gemeente die twee dingen, gaan, drie dingen gaan zien. Gebed, prioriteit aan de, de evangelieverkondiging. En onverdeelde steun voor Israël en gebed voor Israël in deze moeilijke tijd. Want de verlosser zal uit Sion komen. Dat lijkt me een hele mooie afsluiting voor deze aflevering. En tot de kijkers thuis. Ja, uh, we hebben nu al een, een heleboel afleveringen gemaakt van deze serie Eindtijd en Proficie. En Ik wil u opnieuw oproepen. Heeft u vragen, uh, stuur dan gewoon een mailtje. Het uh, mailadres zal uh, onder in beeld verschijnen. En uh, dan gaan wij uh, Jan proberen over te halen, zo de heer wil wij leven moeten we erbij zeggen, uh, om uh, die vragen te beantwoorden. En, uh, dus, dus schroom niet, uh, kom gewoon met uw uh, e-mails naar ons toe en, uh, en dan gaan we misschien wel een hele serie doen... Uh, Alleen vragen beantwoorden, want ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die op de een of andere manier vragen hebben bij wat wij allemaal hebben besproken in deze serie. Bedankt. Goed, we hebben nog één aflevering na deze. En, uh, dus ik zie je graag nog één keer terug in deze serie. Oké. Okay.